8 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In de buurt van Turijn zijn 46 politiemensen gewond geraakt... bij felle protesten tegen de aanleg van een hoge snelheidslijn... tussen Italië en Frankrijk. Net als vorige week liep het protest van duizenden mensen... tegen de aanleg van een tunnel uit de hand. Vijf demonstranten zijn aangehouden. De Italiaanse politie werd bekogeld met stenen en brandbommen.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 Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer file. En dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar dicht. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein 3 kilometer file. En dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Dit is Radio 1, VPRO, NTR, Labyrinth. Pieter van der Willen en Isolde Hallesleden. U luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Het moet afgelopen zijn met het dutten en suffen in verzorgingstehuizen. Ouderen moeten in beweging komen. And clock and clock clock clock clock and clock and heck clock clock and, and, clop, clop, clop, clop, clop, and clop. Ja, ouderen liggen in verzorgingstehuizen gemiddeld 17 uur op bed. Maar wie regelmatig beweegt, vertraagt de voortgang van dementie. Zegt de Amsterdamse neuropsycholoog Erik Scherder. En die is vanavond bij ons het hele uur te gast. Hartelijk welkom. Dank. Als ik dit zo hoor van klap, klap, klap en nog een keer... dan denk ik al oh god of Allah of wie er ook over gaat... voorkom zo lang mogelijk dat ik in zo'n verzorgingstehuis kom. Ja, ik kan me die gedachte voorstellen dat u nu heeft. over een kleine nuance over uh, uw uh, uitspraak. Dat gemiddeld mensen meer dan 7 uur per dag in bed liggen. Er zijn studies die dat aangeven. Dat er in een aantal huizen uh, dat soort bevindingen zijn. Maar er zijn natuurlijk ook uh, uh, huizen waar dat allemaal wel mee valt. Ja, er zijn duidelijk huizen die dat ook heel goed georganiseerd hebben. Ik vind het wel belangrijk om dat punt uh, aan het begin even te maken. Anders lijkt het erop alsof het overal hetzelfde is. Maar je komt natuurlijk wel in huizen waarin het er gewoon nog niet echt goed aan toe gaat. Waarin passiviteit overheerst in plaats van activiteit. En dat is een heel belangrijk punt wat, uh, wat onze volle aandacht vraagt. U zei van tevoren, uh, laten we niet verzinken in een klaagzang. Laten we deze uitzending ook positief maken. Ja. Want uh, er wordt al zoveel geklaagd in de wereld. We gaan dat nou ook eens uh, uh, een beetje positief uh, brengen. Nou, het eerste positieve dat ik bedacht is... Uh, Erik Scherder heeft waarschijnlijk uh, de remedie om de mens jong te houden. Het elixir. Nee, hey, dat, dat is heel leuk bedacht, was het maar waar. Uh, het is wel zo dat uh, een actieve levensstijl... Als je kijkt naar studies, die uh, epidemiologische studies... dat zijn studies die uh, onderzoeken of er relaties tussen twee dingen... die vinden eigenlijk unaniem dat mensen die een, bij mensen die een actieve leefstijl erop nahouden... dat wil zeggen een actief leven qua fysieke activiteit, lichamelijke activiteit... maar ook qua... Geheugenactiviteit, intellectuele activiteit, dat bij die mensen minder dementie voorkomt. Dat wil nog niet zeggen dat het een het ander veroorzaakt. Maar toch, het kan best, best zo zijn, namelijk dat die mensen zo slim zijn om tijdens hun leven actief te zijn. Dus je weet niet in welke richting exact die relatie uitgaat. Maar het is wel een interessante bevinding dat een actieve leefstijl en een cognitieve kwaliteit van leven, dus een kwaliteit op het gebied van geheugen en andere intellectuele aspecten, dat die zo hand in hand gaan. Maar, maar dat altijd... heeft u, on... ik bedoel, dat komt uit uw onderzoek, want ik, ik noem maar even Midas Dekkers, die haat sporten en die gelooft <laughs> ook geen bal van dat probleem. Nee, maar kijk, ik denk wel dat wat uh, Midas Dekkers bedoelt is, zijn al die mensen die uh, zeg maar over hun fysiologische grenzen heen uh, langs de kanten van de weg uh, Ik denk niet, en we hebben hem al een aantal keren hierover gesproken, heel leuk overigens ook, uh, dat hij bedoelt dat je moet blijven stilzitten. Ik denk dat stilzitten, passie leven, immobiliteit of inactiviteit. Dat, het, dat hij het daarmee eens is dat het uitermate slecht is voor je gezondheid. Wat is de gedachte uh, erachter als, als er een gedachte achter zit? Is dat gewoon het fenomeen wat je niet gebruikt sterft af? Use it or lose it? Dat is zeker een gedachte. Dat is zeker een gedachte uh, die natuurlijk door professor Swaap een aantal jaar geleden weer nieuw leven is ingeblazen. Zeg maar. uh, het is zo dat uh, bij het ouder worden er een aantal delen van de hersenen zeg maar, echt extra kwetsbaar zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan de voorzijde van het brein. De frontale lop. Nou, die is het laatst klaar in aanleg. Dus tot het 25e levensjaar bouwt dat jonge mens nog aan die frontale lob, Met name aan de verbindingen tussen de gebieden in die frontale lop. Maar wat het laatst klaar is, is ook het meest gevoelig voor normale veroudering. Daarnaast moet er dan nog bijgezegd worden... Dat, dat wat het laatst klaar is, ook het hoogst in de hiërarchie is... qua. Hersenfuncties. Dus ze zijn eigenlijk onze belangrijkste, controlerende functies... Die, waarin dat jonge mens, die adolescenten, jonge volwassenen... nog werkt tot het 25e levensjaar. En dat is het eerste wat verloren. Dus dit is een soort last in, first out systeem ja, in ons brein. Ja, helemaal juist. Ja, precies. En omdat juist die uh, laatste functies zo onwaarschijnlijk bepalend zijn... voor ons zelfstandig functioneren, voor onze autonomie... is er dus ontzettend van aangelegen om dat zo lang mogelijk goed te houden... Want als het achteruit gaat, zoals op mijn leeftijd het eigenlijk al achteruit gaat... Wat is ja, uw leeftijd? Ik ben nu 59. Oh, Dat valt allemaal nog wel mee, Maar toch? dan gaat hij dus al achteruit. En dat kan ik merken, omdat ik bij mezelf denk... nou, dat wil ik eigenlijk niet meer. En daar heb ik eigenlijk ook niet veel zo'n zin meer in. Zou, zou je dan een, een, zeg maar, uh, een vroege bejaarde... dus iemand die aan het begin van de, van, van de latere levensfase staat... kunnen vergelijken met een puber... Als, als, het, ja. als het in de hersenen ongeveer ja. ja. hetzelfde werkt. Zo zou het kunnen. Ik, ik weet niet of u mij al als een vroege bejaarde nu... Uh, nee, ik zie u ook niet als een puber. <kwijnt> <acht> ik, maar in, in meer algemene zin sprekend bedoel ja. ik dit. Ja, nee, klopt. Dat zou ik zo zou het kunnen doen. De, kunnen zeggen, het zich ontwikkelende brein lijkt op een gegeven moment een beetje op het zich weer... Maar het is wel vreemd eigenlijk. Dat je iets waar je zo lang aan werkt. Dat het ook als eerste eigenlijk gewoon weer stopt. Heeft u enig idee hoe dat, waarom dat evolutionair zo in elkaar zit? Nou ja, lastig. Want het is wel ons meest belangrijke uh, zeg maar deel... Van van het, van het brein wat zo kwetsbaar is. Het is aan de andere kant zo dat wat al heel vroeg in ontwikkeling klaar is... heeft natuurlijk ook de tijd, daar zeg bouwen uh, ons hele bestaan op. op hè. Denkt u bijvoorbeeld aan motorische gebieden. Nou, dat jonge kind dat begint eerst uh, te kruipen, te zitten en te staan. Die lost niet eerst wiskundige problemen op. Dat komt pas later. Dus die motoriek is iets waar je eigenlijk in eerste instantie alles op ontwikkelt... Dat ligt wat lager in het brein. En vervolgens bouw je al die lagen die daar bovenop komen er bovenop. En zie je ook dat die motoriek en die intellectuele functies... hand in hand blijven gaan eigenlijk. Met de basisvormen voor die hogere intellectuele functies. Nou, inderdaad, het is wel heel erg jammer... dat datgene wat aan het laatst klaar is... Dat dus het minst lang gebruikt is, is toch het meest kwetsbaar. Je zou zeggen dat het heeft de minste tijd gehad om te slijten. Dus dat gaat nog wel even mee. Ja. Dat is, dat is een gedachte, maar die uh, wordt dus niet gestaafd. Je moet eigenlijk echt denken datgene wat u door en door en door gebruikt. Het spannende is of als voorbeeld. Het spannende is bijvoorbeeld dat um, bij uh, de ziekte van Alzheimer... blijft het gebied waar de gevoelsprikkels binnenkomen... en ook waar de bewegingsprikkels binnenkomen... blijft tot aan het eind van het ziektebeeld relatief intact. En dat is een gebied wat vanaf de geboorte al actief is. Hè? Want we liggen in het wiegje, we worden geknuffeld... iedereen die geeft ons die gevoelsprikkels, we gaan bewegen... En juist die gebieden blijven tot aan het eind van het leven zeg maar, nog het langst intact. Dat is wel heel bijzonder. Dus je ziet in dat Jusse is, is een hele mooie ondersteuning daarvoor Hoe moet het dan als uh, de aftakeling eenmaal is ingetreden? Als de ziekte van Alzheimer zich eenmaal uh, in het brein genesteld heeft. Heeft het dan nog zin om uh, te bewegen? En sterker nog kan er zelfs een genezende werking komen. Uh... Van uitgaan, Meer dan een voorkomende werking? Nee, dat zou je echt nu niet, echt niet kunnen zeggen. Uh, sterker nog, je kunt ook nu nog niet echt zeggen... dat je bijvoorbeeld uh, de dementie, dus bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer... al afremt met bewegen. Je ziet een aantal studies, niet door onze groep overigens... maar uh, goede studies die er wereldwijd gedaan zijn... bij mensen in een heel vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer. At risk, zeg maar, die dus een al alle wel een achteruitgang vertonen en die op weg zijn naar. Daar vindt men gunstige effecten. Uh, Dr. Eggemond heeft het onderzocht bij mensen in een gevoorde stadium van dementie. Daar hebben we zes weken mee gelopen. Half uur per dag vinden we geen effecten. De vraag is, is zes weken gewoon niet te kort? Moet het intensiever? Moet het langer? We zijn daar nu mee, uh, doen daar nu studies op om te zien op welke wijze hier wel ligt. Vindt, Wie is, maar... is er wat, sowieso een risicogroep van snel dementerende mensen? Waar, waar kun je het. Nou ja, heeft beweging in je jeugd is geloof ik. Ja, nou goed, ja wat, wat, wat we heel weinig mensen zich nog realiseren is bijvoorbeeld het overgewicht wat je nu ziet bij de jeugd. Hè, want uh, die, uh, dat is wel een belangrijk punt eigenlijk. Hè. Die eerste 25 levensjaren, daar, uh, daar zie je literatuur die praat er over cognitieve reserve. Dat wil zeggen, een reserve die je opbouwt waar je 50 jaar later heel erg veel profijt van kunt hebben. En die reserve bouw je op in de eerste 25 levensjaar. En dat doe je door op te groeien in een verrijkte omgeving. Er is echt prachtige literatuur over. Wat bedoelt u met de verrijkte ja. omgeving? Verrijkte omgeving wil zeggen dat je dus een school doet die uitdagend is. Dat kan ook het VMBO zijn, als het maar een uitdaging is. Uh, dat je sport doet. Uh, dat je muziek uh, je bijvoorbeeld naar luistert of liefst nog uitvoert. Dat zijn enorm veel prikkels die vanuit allerlei hoeken op je afkomen... Dat is een verrijking en dan zie je in een aantal studies... dat het brein daar zowel structureel als functioneel heel gunstig reageert. Als je nou kijkt, op uw vraag ingaand, um, wat zijn nou risico's? Dan vind ik risico's, kinderen die nu passief zijn, overgewicht hebben... echt veel te zwaar zijn, daardoor weinig bewegen... Uh, hun omgeving eigenlijk verarmen. En je ziet al enkele studies die dan voorzichtig zeggen... die groep die nu jong is vorm straks een extra groep, misschien jong dementerenden... omdat die groep met overgewicht, de jeugdigen... Ja, die hebben een hoog risico op uh, diabetes. Dus een goede oude dag begint al uh, als je jong bent. Ja, dat, zo, dat, dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Je moet nu investeren in de jeugd voor later. Maar ja, als je jong bent, uh, dat weet ik nog van toen ik zelf uh, jong was... jee, wat klinkt dat oud trouwens... <laughs> uh, dan, dan heb je zoveel nog leven. En iets wat zo niet schaars is als levensjaren... daar ga je ook niet zuinig mee om. Dus, nee. dus, dus je gaat roken en, en weet ik veel wat je allemaal met dat lichaam gaat uitspoken. Want ik denk niet dat de jongeren bewust zijn te maken van, van het risico van een oude dag. M Mogelijk niet, maar ik, ik denk ook wel dat natuurlijk deze informatie nog weinig bekend is. Ook. Ik, ik, ik lees het eigenlijk maar zelden uh, dat een overgewicht bij jeugdigen mogelijk nog een, een repercussie heeft als die kinderen straks oud zijn. En dat je moet investeren, ook door het leven heen trouwens. Want er heel vaak vragen mensen, moet je dan na je 25 gewoon ophouden? Heeft het dan nog zin? Nou, het heeft het hele leven door heel veel zin om je te blijven verrijken. Ja. Maar kunst en cultuur voor jongeren is dus eigenlijk heel goed. Ongelooflijk. Dus barren. eigenlijk is dat misschien in eerste instantie iets om dan aan de regering duidelijk oh, te maken. Oh, dat zou ik heel graag willen. Want, want het is niet alleen maar investeren in, ach, men krijgt wat uh, cultuur Mee. Je doet echt wat voor uh, de hersenfuncties, omdat het een onderdeel is van die verrijking. U komt uh, uh, nog wel eens in slans uh, verzorgings uh, tehuizen. Wat is uw algemene indruk? U had gezegd, we gaan er geen klaagzang van maken... dus laten we er een soort hoteltest van maken. Wat zou uw uh, gemiddeld cijfer zijn voor een Nederlands verzorgingstehuis? Of is dat, zegt zo'n gemiddelde dan weer niks? Nee, ik zou het liever anders willen zien. Ik zie dat mensen ongelooflijk hun best doen op de werkvloer. Laat ik dat ook nog eens vooropstellen. De verzorgenden zijn heilig in mijn idee. Ze doen ongelooflijk hun best met de, met de mogelijkheden die er zijn. Maar daar waar ik kom, zie je soms dat de organisatie in staat... is om er echt, echt een actieve organisatie van te maken... waar bewoners actief zijn. Maar ik kom ook in... Op heel veel instellingen waar je denkt, ja, daar zit iedereen, iedereen rust, zeg maar, de hele dag door. Um, precies wat je dus niet moet doen. Precies wat je niet moet doen, precies wat je niet moet doen, omdat je in feite al een kwetsbaar brein hebt. En dan is er grote passiviteit, of de mensen worden om drie uur middags weer naar bed gebracht. Ja, kijk, als, je, als u mij om drie uur middags in bed brengt, dan ben ik heel grote kans dat ik vannacht om twee uur wakker ben dat ik me aan ga kleden. En Albert Heijn wil. Maar is daar tijd gebrek? Of is het omdat ze denken van die oudjes, die moeten we lekker rust geven? Die hebben hard gewerkt, die geven wat rust. Is het een visie? Of... Ja, ik denk dat, dat deels uh, dat je dat ook wel hoort. Dat de visie is. Dat men denkt en uit liefde natuurlijk, denkt dat daar, dat, dat een goede zaak is. Hoe ver ga je ook? Hè, om, dat wordt vaak aan mij gevraagd, hoe ver ga je om die mensen nou nog uh, zeg maar uit hun stoel te halen? Uh, nou, daar wil ik niet. Dat, dat is niet makkelijk te, te antwoorden. Daar ga je natuurlijk niet over grenzen heen. Maar het idee dat je mensen maar laat zitten. omdat het wellicht maar het beste is. Ja, daar wil ik wel erg graag vanaf. Zou het niet voor u fantastisch zijn. om één verzorgingstehuis tot uw beschikking te krijgen. waar u een soort nieuw concept. verzorgingsthuis zou kunnen maken. en tegelijk onderzoek zou kunnen doen? Ja, nou dat is er. Dat is er. Dat, we zijn bezig met die plannen. met uh, Unizorg we, uh, waar uh, we een nieuw huis bouwen. En daar proberen we dus om het hele concept. zoals we dat ons. Uh, uh, zeg maar indenken om dat daar neer te zetten. Zijn en, er zijn overigens waar... ook andere huizen die dat wel al doen, hoor. Met drumstellen en, en, en shulbanen, waar moet ik aan denken? Nou, vooral om uh, in de bouwrekening al te houden... met het feit dat er gelopen kan worden. Dat er ook een invitatie is vanuit de omgeving. Hè? Want je kunt natuurlijk aan de ene kant denken van... als we te weinig verzorgende hebben die ongelooflijk hun best doen... misschien moet je dan wel een omgeving bouwen die ook uitnodigt. Dus daar denken we heel erg aan. Um, dat is misschien wel primair, om ook het, de, inrichting zodanig, de instelling zodanig in te richten... dat mensen weer kunnen lopen, ook, ook als het slecht weer is. Het is in Nederland bijna altijd wel regenachtig of koud of het waait. Dus je moet ook je huis de kans krijgen. Maar er komt een enorme generatie aan van uh, dementerende. Ik, ik heb de cijfers niet paraat, misschien u wel... Um, als we zeggen over, over 25 jaar, over 50 jaar. Hoeveel dementerende zijn er dan in Nederland? En Nu ongeveer 300.000. Over een jaar of 10, 15, 600.000. Hoe kan een land dat aan? Zeker een land dat in crisis is. Een land dat met vergrijzing kampt. Een land dat geen geld meer heeft. Hoe kunnen wij dat financieel aan? En wat gaat dat betekenen voor die ouderen? Want het budget wordt alleen maar schaarser. Ja, ja dat is natuurlijk een, een enorme zorg. Dat is duidelijk. En, en ik denk ook dat we uh, met z'n allen... Kijk... We willen, willen dit. Je moet er een positief in gaan staan. Je moet echt gaan kijken van wat zegt de wetenschap... op dit moment over veroudering, over het ouderwormende brein... ook in het kader van dementie. Dan zie je dus dat zoals het nu georganiseerd is... daar waar je ook financieel... Hè, want als ik nog redelijk actief in huis kom... dan is er niet een financiële prikkel om mij in eerste instantie actief te houden... zal ik maar zeggen. Hè, de zorg zwaarte. Wordt betaald. Dus als ik in bed kom te liggen, als ik zieker word, zeg maar, is er meer beloning. Je zou eigenlijk willen, dat zou een harte wens zijn, om die beloning om te draaien: om te zorgen dat degenen die actief nog binnen zijn, die, die, die binnenkomen, die nog actief zijn, om daar een financiële prikkel voor te geven, dat ze ook actief gehouden worden. Met alle mogelijke middelen, uiteraard primair het belang van de bewoner vooropgesteld. Maar dan moeten we dus eigenlijk toe naar een fundamenteel andere zienswijze... Van, van wat ouderdom is en wat een oudere zou moeten zijn. Ja, dat denk ik wel. Daar is voldoende ondersteuning voor om dat beleid dus echt rigoureus aan te pakken... en te kijken naar de kwaliteit van leven. Zonder, hè, nogmaals, zonder de mensen over hun grens heen te halen. Maar u voelt toch met me mee dat als je iemand de hele dag... Als iemand de hele dag zit, hè, wat blijft er over van je biologische ritme... van je stoelgang, van je slaapwaakritme, van je eetlust? Dat gaat allemaal naar beneden. Verzorging dus, of uh, beweging eigenlijk in verzorgingshuis. Nou, in verzorgingshuis Vreugdhof doen de ouderen sinds anderhalf jaar... regelmatig aan gymnastiek. Ook een goede vorm van beweging. Verslaggever Lemke Kraan deed mee aan de les... en puffde bovendien uit in de gloednieuwe En dit jaar voor ingerichte strandkamer. Dan de Annie? De kan ie. En dan mag je naar mij teruggooien. Helemaal goed. Twaalf dementerende bewoners van verzorgingshuis Vreugdehof... zitten in een kring. Activiteitenbegeleider Jos Oosterbaan ja, gooit hen een bal toe. Het is weer we gaan tijd gaan we voor in. het wekelijks uurtje we gaan gymnastiek. Gaan we. en zo hard mogelijk terug, hè. Helemaal goed. Nou. Kom in, je uh, we gaan uh, een gymnastiekles doen. Uh, het bewegen om een beetje fit te blijven, om een beetje de spieren soepel te houden, maar ook uh, voor de hersenen. Benen in de lucht. En nu klappen we vijf keer in onze schoenen. Onze schoenen? Eén, twee, drie, vier, vijf. En zet winnen. We gaan er tien keer van maken. Oh. Nou, kom op met je benen. Uh, we hebben ook bij deze gymnastieken vaak mensen die weinig doen. Weinig bewegen. Maar ze krijgen wel de prikkel binnen. Dus dat uh, wordt opgenomen door die hersens. Dus zien bewegen is ook erg belangrijk. En dan gaan we uw arm opzij bewegen. Ja, ja. We doen we ze allemaal weer oh, Opzij bewegen, die vinger. Als op een gegeven moment, uh, dat we zeggen, nu gaan we de benen strekken. En het lijken de armen te zijn bij iemand, dan is het ook niet erg, want er we wordt wel bewogen. En uh, daar gaat het om. Met een gestrekte arm, hè, wil ik zien. Ja, hoor. Nou, vertel, vertel het maar. Jullie zijn de baas gedaan. Gaan we tennissen of gaan we een liedje doen? Tennissen. Zegt u, mevrouw Zalons? Een liedje doen. Een liedje doen. Een liedje doen. Een liedje doen. Kijk eens. wacht, wacht, En lijkt dan lang zien. Nu komt hij alle dagen en wijt nog bovendien. Ja, jullie zijn voor jezelf toch onder de veranderingen. Dat vindt je niet leuk. Ik zag net te bedenken dat mevrouw Salons en mevrouw Hakkenbrooij wel graag even een dansje willen doen. Dus dames, kom op de dansloer. Ja. En de rest die kwam uh, op de maat van de muziek in de handen lijkt me. Ja. Nou wat blijft u? Kom op, ja, Francis. Ja. Op. Ik, ik hoef ik dat toch dat niet dat op te stellen, hoor. U hoeft niet, maar het mag wel, want het is wel, ja. wel gezellig natuurlijk. Ja. Na die naar bril, Leve Na tampanaal. Midden in de lente bouwt het verzorgingstehuis een binnenstrand. Aan de muur hangt een foto van het strand. Er ligt zand op de vloer en in de hoek staat een enorme lamp die de zon nabootst. Bewoners hebben zonnebrillen op en dromen weg. De Noordzee, toch? Ja, natuurlijk, die is Noord-Holland, ja. U hebt de broekspuiken opgerold hier. Ja. Ja, lekker. Nou, ja, natuurlijk. Kijk, ik ben gek op die zee. Ja, ja, ja toch? Debbie Brandon is teamleider van de afdeling voor dementerenden. Het is de bedoeling dat we straks in kaart gaan proberen te brengen... van wat doet de strandkamer met depressie, dus met licht. Wat doet de strandkamer met bijvoorbeeld de aanmaak van melatonine... waardoor mensen beter zouden kunnen gaan slapen. We hebben hier op de afdeling ook een meneer die slaapt eigenlijk zijn hele leven. Niet alleen hier, sinds hij hier woont, maar... Volgens een familie ook zijn hele leven gewoon al, al heel slecht. En dan heb je het over twee, drie uurtjes uh, in de nacht. Uh, de eerste keer, en of dat toeval geweest is, uh, is de eerste paar keer is hij heel veel op de strandkamer geweest. En toen hebben we gezien dat er twee nachten uh, dat hij in ieder geval wat langer sliep. Uh, vier, vijf uurtjes. En dat was al voor ons een hele winst. Dus we zitten te denken van straks als dat onderzoek gaat starten, zouden we dan misschien moeten gaan kijken om hem iedere avond die strandkamer aan te bieden voor het slapen gaan. Waardoor je straks hoopt te bereiken dat hij, uh, dat hij wat meer gaat slapen. Ik uh, luister naar de golfslag. U luistert naar de golfslag? Ja. Want vandaag mij zo uh, sentimenteel. Golfslag maakt u sentimenteel? Ja, het brengt natuurlijk altijd herinneringen met zich mee. Hè? En waar denkt u dan aan? Uh, aan vroegere tijden dat we nog naar, um, naar Zandvoort gingen, en dat was dan een hele belevenis. Vooral als kind, dan kon je graven en uh, kuiltjes en zand spelen. Als buiten slecht weer is, dan is hier toch een beetje, een beetje zon een beetje. Uh, verder is het uh, hier, de mensen komen hier zo'n beetje samen. Uh, wat me zo nu en dan eh, op de lange duur een tikjeetje irriteert, dat is die golfslag. Dat doorgaan van die... Dan denk ik wel ze zouden misschien beter zo nu en dan een muziekje op kunnen zetten. Ja, het is natuurlijk zo als je... Zeg maar, maar dat je echt aan het strand zit. krijg je toch een heel ander gevoel. Dan kun je verder wegkijken. Hè? Yeah. Je denkt, ik kan uh, in een boot stappen, en ik kan wegvaren. Dat heb je hier natuurlijk niet. Ja. Dit, uh, u hoorde verslaggever Lemke Kraan vanuit Verzorgingstehuis De Vreugdehof in Amsterdam. En daar ging het over de strandkamer. Goed idee. Uh. Ja, goed idee. ja, goed idee. Zou je uh, er zelf te vinden zijn over een x-aantal jaar? Nou, wie wellicht. Uh, het is natuurlijk een omgeving waarin meerdere prikkels tegelijkertijd worden aangeboden. Hè. Je, je krijgt het mooie daglicht. Wat natuurlijk door zomer heel goed is onderzocht inmiddels bij mensen met een de dementie. Uh, de wind die daar waait. Dus je krijgt ook die tactiele prikkel op je gezicht. Uh, ja, de sfeer van een beetje de reminiscentie. Ik ga weer terug op vakantie, het waren al leuke tijden. En dus je kunt je er wel bij voorstellen... of gewoon echt wetenschappelijk onderzoek nog ontbreekt. Dus dat gaan we echt met een team opzetten nu. Om te zien wat zijn nou de effecten en waarop vooral ook. Hoe doe je dat eigenlijk? Eh, eh, onderzoek op ouderen naar de mate van aftakeling dan wel fitheid. Hoe, hoe, hoe pak je dat praktisch aan? Nou ja, dat is niet eenvoudig overigens. Maar je hebt natuurlijk dus altijd de controlegroepen nodig. Dat wil zeggen, ook ouderen in dezelfde situatie Die je dan een placebo aanbiedt voor datgene. Dus een nepbehandeling voor datgene wat je natuurlijk echt denkt uh, dat werkt. Maar je maakt dus eigenlijk een soort laboratorium van een bejaardentehuis? Nee, dat valt heel erg mee. Eigenlijk helemaal niet. Uh, u moet zich voorstellen bijvoorbeeld bij onze studies met lopen. Uh, we lopen het huis loopt, de verzorging loopt met de ouderen. En uh, daar willen we toch van weten of het nou het lopen is wat het uiteindelijk... Mogelijk effect betekent op bijvoorbeeld geheugen. Of dat het de sociale contacten zijn. Want we praten ook gezellig met de mensen. Er is reuring. Hè? Nou, dan uh, zoek je een groep op van ouderen die min of meer bijvoorbeeld de hele dag op zichzelf zitten. En die zetten we dan bij elkaar voor een half uur. Zodat je controleert voor juist die sociale aspecten. Dus het blijft heel natuurlijk. Het is heel leuk om te doen. De ouderen vinden het leuk. Maar je gaat toch on ondertussen kijk je toch wel heel scherp of nou het lopen tot enig effect leidt... of dat het puur het sociale gebeuren is... wat, uh, wat de verrijking betekent voor de hersenen. Weet je, ze hoorden ook... want ze deden even oefeningen net in te huis ook... en dat hoorde ja. je. Ik vind het soms wel lastig... omdat ik uh, me altijd afvraag... ik heb ook heel veel verzorgingshuizen bezocht... wanneer wordt het nou infantiel... en wanneer is het nou... nou ja, gewoon wat ouderen ja. leuk vinden? Nou ja, ik, het wordt wat mij betreft nooit infantiel. Het, het, het mag nooit in de richting gaan van kinderachtigheid... Uh, Juist eh, vraagt natuurlijk de ouderen die kwetsbaar is, alle respect die we hebben. Eh, met liefde en respect omgaan met hen. En ik denk dat je dat altijd op een volwassen manier kunt doen. Los van het feit of de inhoud soms eh, wat, wat eh, zeg maar. misschien wat kindelijk aan kan doen voor iemand die langsloopt. Maar dat doe voor die persoon helemaal niet. Dat is misschien zelfs voor die strandkamer. Want eh, enerzijds vind ik het een fantastisch idee, maar het heeft ook wel iets geks om. Om een paar oudjes in een kamertje te zien zitten met een zonnebril op en een korte broek aan. met wat zand op de grond, als je, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nee, ik, ja, ik begrijp het bedoelt. Maar ik vind het dus. Uh, het, het heeft voor mij, roept bij mij niet de sfeer van. zeg maar iets van. nou ja, he, moet het nou op die manier? Uh, het is een. daar waar je niet altijd met de auto die kwetsbaar zijn. naar het strand kunt gaan. wat je natuurlijk bij voorkeur zou doen. Uh, is dit natuurlijk een prachtige manier om weer eens uh, aan te spreken... op die systemen in het brein die nog openstaan voor dit soort prikkels. Hè? En uh, dan is het natuurlijk eigenlijk altijd de moeite waard. Als je het maar met respect doet. En als je ook maar blijft kijken of de bewoner het zelf een, een hele plezierige vorm... van vertier vindt, zeg maar. We kennen ook bijvoorbeeld de Alzheimer-trein. Dat is een, in Nederland ontwikkeld. Dat spreekt me ook erg aan. Waar mensen op een, op, in treinstoelen worden geplaatst. Kunnen gaan zitten. En de wand is dan het bewegende tafereel... wat je uit de trein ook ziet. Dat is ook een hele leuke manier van... Van het aanbieden van prikkels. En als dat voor mensen die uh, zich wat onrustig voelen, uh, misschien wat somber zijn, als, als dat een positief effect heeft, is dat natuurlijk meegenomen. Waardevol. En de wie? Is de wie al een waardevol? Wie, uh, ja, nou ja, kijk, het, het komt allemaal in. De hoek. Het zou waardevol kunnen zijn. Het belangrijk is dat we natuurlijk als wetenschappers wel uh, ons blijven inspannen om er ook goed wetenschappelijk onderzoek uh, aan vast te knopen. Uh, we moet je, het, je moet het eigenlijk uit de anekdotische hoek halen uh, en dan kijken van wat is nou de meerwaarde van dit soort vormen van, van therapieën. Uh, dus bij voorbaat zeg ik, laten we het onderzoeken. Het lijkt waardevol, maar we moeten het nog wel. Hoe onderzoekt vasten. u het bij het strand bijvoorbeeld? Ja, willen we zeker. Gaan ja, doen. maar hoe onderzoekt u het? Wat zijn nou, nou de resultaten? Nou, we gaan er met echt een team naar kijken, want het zijn natuurlijk multisensorische prikkels. Dus er komen meerdere zintuigelijke prikkels in voor. Uh, dus je moet er echt, echt goed over nagedenken hoe je dat kunt doen. Zodanig dat degene die in de controlegroep zit zeg maar, zich ook op zijn gemak voelt. He, je wilt natuurlijk een, een vorm bedenken. Ja, maar ook wat het oplevert. Dat lijkt me nog ingewikkeld ja. om te onderzoeken. Al mensen zullen het wel leuk vinden om te zitten. Of echt iets oplevert wat nou ja, ook dat, dementie dat, misschien vertraagt. Ja, nou ja, dat is niet zo lastig. Ik denk dat je gewoon van tevoren, wat we nu al te doen is, dat je van tevoren een goed neuropsychologisch onderzoek doet. Dus geheugentaken taken die je beroemt op die, op die hogere hersenfuncties. Je kijkt naar stemming, uh, je kijkt naar slaap-waakritme. En dat doe je dan bijvoorbeeld weer na zes weken of na drie maanden opnieuw. Je moet het alleen wel laten doen door iemand die niet weet... wie er nou in die strandkamer zat en wie er niet in de strandkamer zat. Zodat je het echt zo objectief mogelijk vaststelt. En als je die stappen maakt, dan krijg je goed beeld over... waar werkt dat nou eigenlijk op of waar werkt het niet op. Als ik u zo hoor, het, het klinkt heel positief. Dat hadden we ook afgesproken. En toch bekruipt mij het gevoel, kan er niks aan doen. En ik heb makkelijk praten. En het is nog lang niet zover. En misschien dat als het zover is, ik er anders over oordeel. Maar als ik het nu hoor, denk ik, geef mij maar een pil. Als ik ga dementeren, geef mij maar gewoon een pil. En uh, laat me in waardigheid ervan doorgaan. Ja. ja, u bent daar natuurlijk niet de enige in die, uh, die daar uh, zo over denkt. Het is altijd wel een heel erg lastig onderwerp. Omdat, um, kijk, um, je wil... Dit is altijd een onderwerp waar je echt heel erg voorzichtig over moet spreken. Want er zijn heel veel mensen die... Dat probeer ik voor mijn doen ook uh, te doen nu. Ik snap het. Ja, nee, dat is helder. Dat, maar het, het is een mening die je vaak hoort. Mensen die zeggen, het, het, het hoeft allemaal niet. Ik hoef niet op een nepstrand te zitten of in een neptrein of in een verzorgingshuis. Ik, ik wil er gewoon op een gegeven moment gewoon uitstappen. Op mijn eigen moment. Ja. Um... Laat ik een klein beetje tegengas geven. En, en met het risico dat ik uh, daarmee mensen verdriet doe... wat dat absoluut niet de bedoeling is. Maar uh, natuurlijk wordt dementie eigenlijk altijd af, uh, afgeschilderd... als iets wat, ja, iets wat triestheid, tragedie en drama is. En dat is het natuurlijk ook. Maar er zijn ook wel situaties... en die pogingen zijn ook wel eens ondernomen... om te kijken van, god, is het, zijn er ook nog fases... waarin je verder in de dementie zit... die eigenlijk alleen maar kommer en kwelzijn um, en ellende. Uh, je ziet ook wel ouderen met een dementie... die in een fase zitten, veel verderop vaak in de ziekte weliswaar... waarin je toch kunt denken... Moeilijk hoor om in te schatten. Maar in je ook wel een zekere mildheid. Ik moet er echt heel voorzichtig mee zijn, omdat heel veel mensen zich daar misschien door gekwetst voelen. Maar er zit ook wel, er kan een zekere mildheid in zitten. Ik denk in ieder geval zelf wel eens, en ik ben heel vaak in de instellingen. Ach, als ik straks met mijn beer zit en, en, en, en, ik, heb het, en ik, ik voel me dertig. En ik, heb het, ik, ik leef in de tijd van toen, waar, waar het ook allemaal heel leuk was. Kijk, laat ik er wat anders tegenover stellen. Gezond oud worden is natuurlijk wat we allemaal willen. Maar het kent ook zijn hardheid. Ik ken ook ouderen van 85 die een kind verliezen. Die, die cognitief intact zijn, maar die de hardheid van dat dan ook als hardheid zullen ervaren. Of je wordt ernstig ziek. De kans op cardiovaskulaire ziekte is natuurlijk ook groot als je ouder wordt. Die daar de hardheid van ervaren. Dus ja, ik kan me voorstellen dat u dat zo voelt. En ik denk dat heel erg veel mensen het met u eens zijn. Maar. Um, ik zou het ook aan de andere kant wel enigszins wat willen nuanceren. Maar Pieter, goed nieuws misschien, want tegen de tijd dat wij oud zijn... en misschien dan ook dementerend. Onze Erik Scherder doet enorm onderzoek. Uh, u zet in verschillende verzorgingstehuizen door het hele land... een zogenaamd loopprogramma op. En in deze huizen lopen bejaarden vijf dagen per week een half uur. Nou, verslaggever Gerda Bosman liep mee met een paar bewoners... van verzorgingstehuizen nicolaas in Enkhuizen... en sprak met de activiteitenbegeleider Joke Visser. Rok aan. aan. Helemaal klaar, hè? Ja, dus nou, je hoeft niet vast, hè? Ja, dus zo. Nee, we hebben geen... We hebben geen. lekker niet. Ja. Ik vest aan. Goed. Nou, ja, dan zijn we compleet. Nou, mooi, hè? Zullen we lekker gaan lopen dan? Nou ja. hoor. We hebben deze kant, dankzij. Uh, wij lopen vijf dagen in de week. minimaal een half uur. Ja. Weer of geen weer? Uh, nou, Als het glad is, dan gaan we natuurlijk niet, want uh, veiligheid gaat voor alles natuurlijk. En uh, met hele harde regen gaan we natuurlijk ook niet. Kijk, met een lichte regen nemen we nog wel eens paraplu mee, maar dan wordt het gewoon wel een stuk moeilijker om uh, mensen te motiveren. Ja. Maar dat is ook wel logisch. Zullen we hier rechtsaf gaan? En Enkhuizen is ook net een, een dorp, hè. Je kom altijd bekenden tegen. Dus. Want is dit echt een van de dingen die ook ritme geeft in zo'n dag? Uh, ja, het is, uh, ja, het is dagritme. Ja, ja. want uh, je zou denken: lopen is voor iedereen gezond. Ja, is ook zo. Maar het heeft uh, op deze groep mensen een positieve invloed. Ja. Uh, nou, dit is onderdeel van, uh, van een onderzoek van Erik Scherder. En uh, die probeert. Uh, nou ja, te bewijzen dat dit op de mensen uh, duidelijk meer uh, invloed heeft. En ik kan merken dat het ook zo is. Uh, mensen worden ook één keer in drie maanden getest. Het slaapwakerritme verbetert. Mensen slapen langer, hebben minder medicatie nodig. Uh, stemming verbetert, maar ook uh, uithoudingsvermogen. Uh, ik merk zelfs dat uh, cognitie eigenlijk verbetert. We gaan meer uh, associaties maken. En dat vind ik wel heel leuk om, uh, om aan mee te doen natuurlijk. Want een van de problemen met uh, de mensen is dat ze juist uh, uh, moeite hebben met een dag-nachtritme. Ja, dat klopt. Er uh, zijn veel mensen die uh, s'nachts toch uit bed gaan en dan het idee hebben van dat de dag al weer begint en rond gaan lopen in de gangen. Uh, maar degenen die meedoen aan het loopproject, over het algemeen slapen die gewoon door. Ja. Gaan we hier rechts rechtsaf. Hè? Gaan we over de brug? Oh ja. En dan? En dan? Rechtdoor. En weer een brug. En weer een brug, maar daar gaan we niet meer overheen. Want die is één te ver. ja Gaan we even langs het stadhuis. Ja? Is dat goed? Het stadhuis. Het stadhuis. <laughs> het is nog ver. Beginde, beginde het begint te zweten. Zullen we die eventjes ja, een beetje een los lossen lassen, doen? Ja, inderdaad. Hey? Kijk, doen we die even los. Zo. Beetje lucht. Beter? Oh, zo. Ja. zo is het beter, hè? Het stadhuis, is dat nog ver dan? Nee hoor, de straat uit hen, ja. rechtsaf. Daar is Henny gebleven? Ik ben hier niet klein. Is ja, ze even kijken? Oh, daar komt ze aan. Ik denk dat we een beetje hard door of? lopen. Sint-Nicolaas is een, huis, een klein verzorgingshuis met alleen licht-demonterende bewoners. Die leven allemaal in leefgroepen, zeg maar. Kleinschalig wonen is het eigenlijk. En uh, het past eigenlijk wel prima bij ons huis. Maar ja, gaat de hele organisatie van tevoren aan vooraf om mensen te vinden. Wie past er in zo'n project? Want het is niet alleen een, uh, een loopgroep, er is ook een controlegroep. Dus uh, in de tijd dat wij gaan lopen met uh, deze groep... krijgt de andere groep uh, extra aandacht op de huiskamer. Daardoor heb je echt... Uh, een goed beeld van, is er echt verschil te zien tussen degenen die uh, daadwerkelijk meer dan drie keer in de week lopen... ...of uh, degenen die uh, wel aandacht krijgen, maar niet uh, actief bezig zijn. Ja. En dat verschil is al wel duidelijk aangetoond. En, en hoe voelt het dan dat je aan het wandelen bent voor de wetenschap? Nou, daar ben ik niet echt mee bezig. Ik ben bezig voor de bewoners, om die uh, zo prettig mogelijk uh, te begeleiden... En dat het nog nuttig is voor een onderzoek uh, is dan mooi meegenomen. Dat wij daar uh, onderdeel van kunnen zijn, dat is mooi meegenomen, ja. U hoorde verslaggever Gerda Bosman... in gesprek met activiteitenbegeleider Joke Visser... tijdens een wandeltochtje met de bewoners van Verzorgingsthuis St. nicolaas in Enkhuizen. Ja, Erik Scherder, u zette dus uh, uh, nou ja, de, de, de, deze loopprogramma's op. Ja. Kan, mag ik het zo stellen dat misschien wel het doel in uw leven is nu gezonde... en volgens nog actieve leven is om uh, de kwaliteit van de algemene mensheid tot het einde der dagen te vergroten. Ja, dat zou het echt, echt zijn. Dat is natuurlijk, het is echt een missie hè, die we met elkaar... en ook dankzij dus huis als, als Nicolaas zou kunnen uitvoeren. Maar Het is echt een missie om te kijken of we nu die, die stap kunnen maken... Zowel uit preventief oogpunt, dus zolang we nog gezonde ouderen zijn... letten we dan inderdaad op ons gewicht, overgewicht. Hebben we toch een risico op suikerziekte, hoge bloeddruk? Laten we het in hemelsnaam in de gaten houden, controleren... en zorgen dat je daar wat aan doet met de kennis die je nu hebt... over die frontaal lof waar we in het begin over spraken... over het feit dat die achteruit dreigt te gaan. Als je daar wat aan kunt doen, en er zijn studies, even voor de helderheid... maar er zijn studies die laten zien dat als je met ouderen die niet dementerend zijn luis lui zijn geworden. Als je daarmee gaat lopen, en dan echt doorlopen... Hè, dus niet de hond uitlaten en bij de eerste beste boom... maar echt doorlopen, een half uur per dag, zes maanden... dat dus duist die functies waarbij die frontale lop... zo'n grote rol speelt, die gaan echt weer vooruit. Maar krijg een luie, luie oude man maar eens aan het lopen... Oh, die krijgen wij heus nog wel aan het lopen. Zeker als die lui oude man naar dit programma luistert vanavond. Dan is hij gemotiveerd. Ja, want, want uh, kijk, heel, je ziet hè, meer bewegen voor ouderen. Dat is echt supermooi. Alleen zou je willen dat wij spreken met Posse 51... Maar ook nog eens laten zien wat voor effect dat heeft op dat brein. Het klinkt bijna alsof uh, ouderdom iets is waar je aan overgeeft. Alsof er een moment komt dat je voor jezelf is... en nu ben ik oud, nu hoef ik niet meer. En hoe langer je dat moment uitstelt... hoe langer die ouderdom ook wegblijft. Ja. Dat, is, dat, dat zegt u heel erg juist. Je moet niet gaan leven na je leeftijd. Je moet juist zeggen van naarmate ik ouder word... moet het eerder actiever worden. Je moet de problemen die er zijn bijvoorbeeld... daar moet je niet voor weglopen. En maar er vorm... komt nu ook een hele andere generatie ouderen aan... van wie we op dat vlak volgens mij weinig te vrezen hebben. Want volgens mij gaat de babyboom-generatie... zich niet snel overgeven aan de ouderdom. Eerder het tegenovergestelde. Dat zou echt heel erg fijn zijn. Uh, wat mij nog wel eens opvalt is bijvoorbeeld dat uh, als we het hebben over doorwerken... Hè, dat, dat je merkt dat uh, zo gauw we in het, in het nieuws zien dat er langer moet worden gewerkt... dat iedereen natuurlijk op zijn achterste benen staat... Uh, ziet dat als iets heel erg negatiefs toch aan de, aan de andere kant kun je stellen. En nogmaals, ik begrijp dat uiteraard voor iedereen. Maar dat juist de, de dagelijkse zorg, de problemen oplossen die er zijn voor de dag uitermate ideaal voor die frontale lop. Omdat die in, uh, actief blijft als je die problemen ook hebt. Dus uh, ergens mee stoppen op je 58e, achter de hengel gehangen. Uh, geen zorgen, zeg maar. Dat is in feite niet wat je moet hebben. We hebben de neiging in onze samenleving, uh, meen ik wel eens uh, te zien... om dingen te problematiseren. Jong zijn is een probleem, oud zijn is een probleem... geboren worden is een probleem, doodgaan is een probleem. Je kan het zo gek niet bedenken of het is een probleem. Nou ja, ik ervaar dat persoonlijk niet zo. Ik zie het leven als een hele lange, vreugdevolle uh, uh, even, uh, activiteit. Het aardige is overigens ook dat er studies zijn van, van beroemde mensen. die laten zien dat naarmate u ouder wordt. Uh, gaat u uh, negatieve dingen in het leven vanzelf onderdrukken. Uh, dat is een prachtig mechanisme. Je ziet ook in de hersenen zelf dat er zich nieuwe uh, verbindingen uh, voordoen. die zorgen dat u positieve dingen onthoudt en de negatieve dingen als het ware juist wegsluist. Dus het wordt er eigenlijk voortdurend leuker op eigenlijk. Zo moet het zien. Hoe werkt dat? Naarmate je ouder wordt, de, de, de ouder wordt, uh, wordt je positiever? Is, ja. is dat een, een echt fysiek verschijnsel? Of heeft dat gewoon te maken met de, de verworven wijsheid? De, de, het is een onderdeel van verworven wijsheid. Uh, wat, je, wat je ziet uh, met, die, met die studies is dat... Uh, iedereen maakt ook heel veel negativiteit natuurlijk toch mee. Live events, de ene meer dan de ander. Maar dat het systeem zodanig beschermd is... dat juist die hele negatieve gebeurtenissen... Die krijgen minder impact. En de positieve gebeurtenissen. die onthoudt de ouderen makkelijker. Dus in feite. Hè, als je ouder wordt. Wordt het, wordt het eigenlijk steeds positiever op? Nou, daar past het bewegen in. Dat past ook in dat je denkt, ik ga niet de zorgen uit de weg. Maar ik ga er juist op in. Ja, maar dat is op de oude dag. Maar voor ja. mij blijft nog steeds de grote vraag. Eh, eigenlijk bij de nog jonge, gezonde mensen. Hoe kan het dat de mens zich in zekere zin boven het dier stelt? Namelijk omdat we intelligenter zijn, vinden we zelf. Maar vooral ook dat we kunnen anticiperen. Hoe kan het dat we zo'n treurig voorland creëren? Daar blijf ik me over verbazen. Hoe kan dat? Dat we, dat we mensen wegstoppen in te huizen. Ja, heel leuk met uw loopprogramma, zo. maar in de meeste huizen is het echt vreselijk. We, Pieter wil er niet heen. Hoe kan het, omdat we allemaal weten dat we ouder worden, dat we zo'n voorland nou ja, creëren? Even, even nog, de meeste huizen echt vreselijk. Ik denk dat we, dat we steeds moeten kijken dat iedere huis doet zijn best. Dat één. Um, de huizen hebben een beperkte mogelijkheden... ook om dit soort plannen heel goed uit te voeren. Een aantal huizen doen dat perfect. Wat we vooral moeten doen, is dat we moeten zeggen met elkaar... als we nu weten wat we weten, namelijk... Probeer om die actieve leefstijl zo lang mogelijk en zo goed mogelijk vol te houden. dan krijg je ook een heel ander perspectief. Dan is het niet meer straks zo'n instelling als iets van. Oh jeetje, ik moet nu naar dat verpleeghuis. dan laten we dat nou maar zoveel mogelijk uitstellen. In feite moet je, moeten we daarmee. Ja, met maar elkaar ondanks. Standen. want u, u geeft heel hoog op. of het personeel wat er werkt. en ik ja. snap ook best dat. daar ligt het ook niet aan. Nee. Maar, maar ik word al depressief als ik die bakstenen muur zie. en het ruikt naar spruitjes. dan word ik al depressief. Daar ja. heb ik het over. Dat heeft als u niks die met de goede wil van, van de mensen. Rijkt, terwijl u ze s'avonds vast moet weten. Ja, dat daar kun je ook iets aan doen. En eh, Wat ik dus wel heel erg jammer vind, dat is, dat is mijn, echt mijn gevoel, is dat je nu kijkt naar de politieke acties hè, die er worden genomen, die overheidsmaatregelen. Die gaan natuurlijk echt, echt niet de goede kant op voor de ouderen, de kwetsbare ouderen. Maar die regering wordt zelf ook oud, alle mensen die erin zitten. Dus ik snap die... Dat snap ik niet. Dat, dat daar gebrek nee, maar is aan anticipatie. Wij moeten dus met elkaar ervoor zorgen dat we de politiek goed informeren over hoe we er nu voor staan. En dat we daar echt wel stappen in kunnen maken. Wellicht moeten we gewoon, ook binnen de kosten die we kunnen maken. Maar het moet gewoon anders georganiseerd worden. Dat is waar we naartoe moeten. Nu, en dan toch, moeten we... Uh, we zouden het positief houden en er geen klaagzang van maken. Maar dat, nee. nou ja, het, soms lukken dingen gewoon ook niet. Hè. Daar moeten we dan ook heel open over zijn. Kunnen we meteen het gaan hebben over veel verborgen klachten... in, in uh, bejaardentehuizen of uh, onder ouderen. Veel uh, verkapte depressie. Moeilijk te diagnosticeren. Uh, wordt door collega's van u vaak op gewezen: dat veel ouderen eigenlijk gewoon depressief zijn... Uh, veel pijn, fysieke pijn, moeilijk te diagnostiseren... omdat iemand niet meer goed communiceert. Dat zou al enorm verzachtend kunnen werken... als de artsen meer middelen zouden krijgen... om uh, precies te weten hoe iemand ervoor staat. Ja, ik ben het volledig met u eens. Onze andere grote liefde is natuurlijk... de onderzoek naar de invloed van... Uh, dementie op pijnbeleving, op discomfort, op ongemak. Hè? En er zijn natuurlijk uh, nou ja, talloze voorbeelden van dat dat heel erg lastig is om dat goed vast te stellen. Maar wereldwijd, op dit moment is het zo, dat pijn een van de meest onderbehandelde symptomen is bij mensen met een cognitieve kwetsbaarheid. Hè? Dus we moeten het misschien zelfs iets breder trekken. Niet alleen mensen met een dementie, maar ook mensen met een verstandelijke beperking. Daarvoor geldt datzelfde. Nou, uh, We moeten daar dus inderdaad echt stappen maken. Maar pijndiagnostiek het vaststellen van ongemak is nog niet een vast onderdeel van de dagelijkse zorg. Dat is merkwaardig. Uh, is het is ook moeilijk om vast te stellen. Het of niet? is niet vooral bij moeilijk om vast te stellen. mensen. Het is moeilijk om vast te stellen. Maar als het niet in, uw, als het niet in ons dagelijkse kijken zeg maar, zit. Hè, dus we, we brengen mensen, uh, we halen mensen bedwassen, bed wassen. Uh, maar we pakken dat element er niet bij. Ja, dan stel je het ook veel minder makkelijk vast. Hoe zou je dat moeten doen? Moet je dan als je iemand uh, aankleed of het helpt aankleden, s ochtends zeggen. En uh, heeft u pijn? Is het zo simpel? Uh, bij mensen die, met wie je nog kunt communiceren... moet je dat uiteraard navragen. En je kunt ook uh, observeren. Uh, de huizen die meedoen in het onderzoek... die leren ook gewoon veel beter op dat punt althans te observeren. Dat lukt ze uitstekend. Je zou wensen dat het gewoon straks gewoon landelijk een vast onderdeel is... van de dagelijkse zorgen. Niet alleen maar wanneer iemand het mogelijk aangeeft. Waar ik me de meeste zorgen over maak... is over die mensen die stilzitten... Die niet aangeven dat er ongemak is of pijn is. Waarvan wij denken, ja, dat stilzitten en dat is gewoon de apathie die past bij die dementie. Daar maak ik mij de grootste zorgen over. Want wie let daar dan nog op? Dat dat misschien wel pijn kan zijn of een andere vorm van ongemak, waardoor die persoon stilzit. Maar die persoon geeft het niet aan. En dus komen we er niet achter. Dus we zijn echt van plan, en we hebben daar ook veel steun voor, Innovatiefonds, andere funds, die ons daarbij helpen om. Daar juist een vinger te leggen op de zere plek. RCOK. Iedereen doet daar aan mee. En daar zijn we enorm dankbaar voor. Uh, want we moeten daar een grote stap maken. U begrijpt, als wij nog even om dat punt af te maken. Als we ouder worden, neemt de kans op pijnklachten toe. Als we ouder worden, maar ook dementerend worden. Dan lijkt het er althans op dat de aandacht voor die pijn afzwakt. Nou, dat is natuurlijk wel heel merkwaardig. Welke, welke andere uitingen van pijn zou er kunnen zijn uh, in, in de niet verbale sfeer, als je het niet meer ja. aan iemand kan vragen? Waar zou je dan op kunnen letten als uh, een behandelaar, of ook misschien als familie, om, om te signaleren dat iemand gewoon pijn heeft? Ja, dat is, dat, is, dat is echt een heel belangrijk punt. Een van de dingen die het, denk ik, een van de meest voorkomende dingen is agitatie, onrust. Nou, wat je dan ziet. Niet overal, hè. ik chargeer een beetje om het punt te maken. Maar wat je natuurlijk nogal tegenkomt... is dat bij agitatie en onrust, mensen dan toch denken... het is onderdeel van de dementie. En niet denken... Zou dat pijn kunnen zijn? Zou dat ongemak kunnen zijn? We hebben daar een, een voorbeeld van gehad in Nederland. Van, en daar zijn meerdere voorbeelden van. Van iemand die uh, onrustig werd. De familie werd gevraagd. Mogen wij uh, vader uh, gaan inactiveren. Uh, voor twee uur. Want uh, anders is het niet goed te doen. Nou, fijn, op een gegeven moment is die man volledig geïnactiveerd. geïmmobiliseerd. Hoe, hoe inactiveer je iemand twee uur? Nou ja, bijvoorbeeld in, de, in die situatie was het nog met een Zweedse band. Uh, dus mm. iemand wordt dan gewoon gefixeerd. En dat twee jaar. Blijkt dan dat iemand in zijn, in zijn mond, in, de, in, de, in zijn gebit, elementen heeft die die pijn veroorzaken. Kiespijn. Nou, ik heb zelf wel eens kiespijn gehad. Wie niet? Ja. En, en dat houdt je bezig. Ja, daarom. Dus we, we hebben nu ook een project met de hoogleraar Frank Lobbeso van ACTA. En dan kijken we samen... ACTA is het tandheelkundige instituut in Amsterdam. Amsterdam. En dan kijken we dus met elkaar, en dat is ook een heel belangrijk onderdeel van onze studies geworden, hoe de mondzorg ervoor staat. En hoeveel pijn daaruit voorkomt? Het maffe, aan, het maffe aan pijn is dat je nooit andermans pijn zult voelen. Als iemand zegt pijn, dan denk je, ja, pijn. Wat is pijn? Ik bedoel, pijn kan schrijnende pijn, zeurende pijn, zingende pijn. Pijn waar je even overheen moet zetten. Pijn die je hele leven beheerst. Als je niet kunt communiceren, is iemand anders zijn pijn nooit in te denken of in te schatten. Klopt, ja. Dat is dus ook echt heel... U legt daar ook inderdaad de vinger op de zere plek. Ach, wat toepasselijk. Uh, ja, sorry. het is echt zo. Want, want uh, mensen vragen wel eens: hoe weet je nou of dat ook echt pijn is? Is dat niet zielepijn? Denkt iemand niet als ik vraag... heeft u pijn? Of iemand dan denkt aan een verloren kind of aan verdriet. Dat is ook iets wat we gewoon nog niet weten. Er nou, is hetzelfde gebied toch wat oplicht in de hersenen? Dus... Is het zo erg om daar onderscheid in te maken? Het gaat uiteindelijk om pijn. Ja, maar je wilt natuurlijk ook een adequate pijnbehandeling geven. Dat, daar gaat het uiteindelijk om. En je uh, moet zich voorstellen dat bijvoorbeeld over die pijnbehandeling gesproken... dat als er nou iemand geagiteerd is, onrustig is, geven we dan iets... Uh, om die onrust te onderdrukken, hè, een sedatie... of doen we ook een keer iets aan paracetamol bijvoorbeeld... om te kijken of daarmee die onrust verdwijnt. Nou, We zouden wel willen, en dat gebeurt gelukkig ook veel vaker... dat je eens een keer wat paracetamol geeft om te kijken... of daar uh, de oorzaak ligt van die onrust in plaats dat je sedeert. Ah, dat is een, een eenvoudige manier om erachter te komen of pijn... Uh, ten grondslag ja, ligt aan wat, die aan, nou, onrustige... Exact. Ja, ik ga niet op de plaats van de dokter zitten, maar de dokter zou dat heel goed kunnen beoordelen... Um, of paracetamol wellicht past bij de medicatie... die die mevrouw of meneer al gebruikt. En dan zouden wij het wensen dat dat best wel eens wat vaker wordt geprobeerd... een week, een paar dagen, om te zien of dan die onrust afneemt. U was eerder te gast in Labyrinth Radio... en toen spraken we over de helzame werking van muziek. Dat noemde u net ook weer... Wat heeft dat eigenlijk voor gevolgen gehad? Want u zat toen met ontzettend veel wetenschappers. was voor ons ook een beetje een experiment uh, aan tafel. Uit allerlei disciplines die op wat voor manier dan ook bezig waren met, met, met muziek. Na aflopen liepen jullie naar buiten. En ik, ik weet het nog, jullie zeiden van nou oh, we moeten contact houden. Wat is daarvan gekomen? Ja, dat, is, dat heeft een geweldig gevolg gehad. We hebben muziek telt, heeft een uh, congres georganiseerd. In de Zwijger twee weken geleden. Met uh, professor Swaap en uh, Henk-Jan, professor Honing. De muziek professor, zeg maar, hier van de UvA. En uh, we hebben een geweldig con congres gehad. En daar hebben we laten zien, uh, in overigens met alle beperkingen... op dit moment nog, maar wat toch muziek doet in het brein. Uh, en, en dan zie je toch wel dat er... Ja, daar is echt heel erg veel voor te zeggen. En er moet nog heel veel onderzoek plaatsvinden overigens. Maar dat muziek echt effectief kan zijn... in het beïnvloeden op een gunstige wijze van hersenfuncties. Dus sowieso geldt voor jong en oud, maak, muzie of, nou ja, ja, maak muziek, luister ja. muziek ja. uh, en beweeg dus. Absoluut, Bewegen, en Ga... muziek zou een ideale combinatie zijn. Alles tegen dementie. Ja. En misschien goed om nog even. want mensen zeggen wel eens... ja, maar ik ken mensen die hebben nog nooit bewogen en nog nooit aan muziek gedaan. Die zijn heel intelligent. Natuurlijk is het zo dat ook cognitieve inspanning, uh, hè, dus je, je denkvermogen immens gebruiken, is ook een manier om je hersenen heel actief te houden. Laten we dat wel helder maar hebben. Maar bij voorkeur erbij kauwen, toch? Want dan wordt er ook nog letterlijk bewogen. Ja, klopt. Kouwen is dus iets wat, wat wij ook onderzoeken. De relatie tussen kauwen en geheugenprocessen. Met name ook bij ouderen in het verpleeghuis. En dat doen we omdat we vaststellen dat uh, 75% van de mensen die nog kunnen kauwen, die kauwen niet meer. Die krijgen vla en pap. Nogmaals, niet in elk huis in Nederland. Huizen doen het heel nee, goed, het zou maar heel veel huizen hebben dat, dat element wel. En dat, dat is echt heel erg jammer. Omdat, uh, u kunt zich wel voorstellen, als je alleen nog maar vla of pap eet... Nou, gewoon een kauwgeballenautomaat uh, uh, naast de paracetamolautomaat. Ja, maar met die kunstgebitten weet nee, ik niet of dat nou, zo goed Ik weet het is. ook niet of dat de remedie zou zijn. Maar ik zou in ieder geval wel een pleidooi willen houden voor het feit... dat waar gekauwd kan worden, moet je kauwen. Als dit een strijd is, he, want we hadden het erover dat dit waarschijnlijk uw, uw levensmissie is. Om, om, om de Zeker. mensen zo lang mogelijk uh, erbij te houden. Ja. Wie is dan, of wat is dan uw vijand? Ik ken eigenlijk geen vijanden. Ik, ik, ik zou juist met degene die, uh, die hier heel erg belangrijke rollen spelen, zoals de overheid, daar zou ik heel graag mee aan tafel is, komen. is dan de ouderdom uw vijand? Nee. Ik denk dat, uh, dat ik... Um, de aftakeling? Uh, nee, ook niet specifiek, want het oude worden hoort bij het normale leven. Maar dat ik langzamerhand ervan overtuigd raak dat wij met elkaar een, een, een belangrijke stap kunnen maken om gevolgen van ziekten, zoals bij dementie. U hoort mij niet zeggen dat ik dementie genees, dan zou ik echt voor, voor schut staan. Maar we kunnen wel proberen om de iets te doen aan de gevolgen om de gevolgen te beperken. Wellicht ooit het moment uit te stellen... maar die uitspraak zou je nu nog niet kunnen doen. Uh, ook in het gezonde fase nog van ouder worden. En in de jonge leeftijd. Daar is investeren. het minder beangstigend voor jezelf geworden, dementie? Ja, ik, ik, ik, ik, ik, het is niet zeer beangstigend voor mij... omdat ik uh, daar echt elke dag ben. En uh, natuurlijk, ik zie het leed. En ik zie het leed van de mensen en van de familie. En dat raakt me elke dag weer opnieuw. Hey, maar en als dat... u, het, dat u het zelf overkomt, bedoel ik nee, dan? Nee, ik ben er niet bang voor. Nee, het is zoals het zo zou zijn. In ieder geval denk ik dat bij mij. ik heb het maximale eraan gedaan... om het uh, <coughs> gezond zeggen, het om het zo goed mogelijk uit te komen. Veel, veel bewogen. Ja. Ik, ik vraag me af of je ouder worden... kunt leren, of je het goed kunt doen. Of er, of er, of er naast dat bewegen en gezond eten... en meer dat de fysieke kant regels zijn. Bijvoorbeeld, ja, moet je, moet je bijvoorbeeld je vrouw verlaten voor een jongere vriendin? Of moet je dat juist niet doen? <laughs> het kan dat een verrijking dingen. betekenen natuurlijk van uw leven. Maar het hoeft niet zozeer te zijn. Ik denk wel, dat hebben we ook al even eerder gemeld. Het zou heel leuk zijn als we niet zouden leven in onze leeftijd. Maar dat je eh, naarmate je ouder wordt gewoon doorgaat. En niet denkt van, ach, nou, ik ben nu 60 of 65. En het kan allemaal wel wat minder. Daar zou ik voor willen pleiten. Als nou je ja, dat dat, dat voelen, gaat ontzettend de goede kant op. Want voor onze generatie Ja, maar dan blijft Isolde... het dat het van de ene dag op de andere dag afgelopen is, ik zou dan wel willen afbouwen. Ik vind dat zo raar dat we dat niet doen. Ja, ik zo... Ja, zou dat werken je dan... Nee, van 9 ja. tot 5 en één nee, stopje. Volgens mij is dat sowieso niet goed nee, voor mensen. Ja, je moet wel doorwerken, heerlijk. En dan ja. misschien uh, op een wat ander uh, afschoon. Ik denk, je moet eigenlijk gewoon doorgaan. Maar ja, je dag komt toch ook wel vol zonder werken. Ik bedoel, is dat de enige activiteit die we Ja, maar bedenken? dan hoor je heel vaak dat mensen zeggen: ja, maar ik heb nu dan de kleinkinderen of ik doe wat anders. Maar dat zijn allemaal bijna, uh, laat ik zeggen, stressloze situaties. Niet dat stress nou heel goed is. Maar laat ik zeggen, er moet wel wat. Er moet wel een beetje dagelijkse zorg in blijven Ja, Houden zitten. kinderen jong of uh, slijten die alleen maar harder? Dan verslijten die de ouders harder? Ik denk dat de gewoon kinderen meer jong houden. Ja, hoor. Omdat je dan met, met jeugdige energie omringd wordt? Ja, natuurlijk. En uh, gewoon weer dingen oplossen. En met elkaar uh, dingen aanpakken. En, uh, ik zie dat als een vreugdevolle gebeurtenis. Wat wilt u nog? Oh, Heel veel nog. Ik heb het idee dat ik nog gewoon aan het begin sta. Ik wil in ieder ja, geval... U bent pas 58. Daarom. Maar... En, en, en uh, ik, zie, ik, ik, vind het, ik zou het echt geweldig vinden als we met elkaar... want het is echt niet mijn missie alleen als we met elkaar die stap kunnen maken... waarin we de zorg rondom de ouderen met een de dementie... en, en, en uh, als we die echt in een ander vaarwater kunnen krijgen. Zoals niet meer zoals het nu is. Maar heeft u de fiducie in ook? Ik heb er wel vertrouwen in, want ik uh, rust niet voordat, het, uh, voordat we met elkaar zover zijn. Zo. Ja. <lacht> nou, dat vind ik een ferme standpunt. Maar ja, er wordt intussen bezuinigd. En, en ook al zouden heel veel mensen het beste voor iedereen willen... Het geld is niet meer mede door de vergrijzing. Dus ja, de maar, maar ik, ik, laat me niet meer laten, ik laat me niet afleiden door het feit dat het geld er niet zo zijn. Je ziet huizen die het met hetzelfde geld ongelooflijk goed organiseren. En ik denk dat we gewoon um, daarna moeten kijken. Hoe, hoe doen zij het? Wat willen wij? En kunnen we dan met het, met het budget wat er nu is... gewoon een hele andere kijk nemen op die zaak? En tot welke leeftijd gaat u door? Ik hoop dat, uh, dat ik op de universiteit nog heel erg lang welkom ben. Dat is natuurlijk ook zo'n ding. Op een gegeven moment dan, dan gaan ze je scheef aan. <laughs> ja, dat <laughs> gebeurt. Ja, dat is, dat ja. verzin ik niet. Maar... Oh ja, dat is zo. Maar u weet misschien nog niet. Maar als je wat ouder wordt, dan is zelfs een wat scheef aankijken. Als we het maar een klein beetje vrolijk doen, werkt bij de ouderen toch een goed gevoel op. Ik moet ineens denken aan die reclame voor zo'n pensioen. Van je moet toch niet denken aan een rustige oude dag. Precies. <laughs> ja, dat is een mooie slogan. Hartelijk dank Erik Scherder, neuropsycholoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen zijn te vinden via onze website labyrint.nl. En volgende week zondag zijn we natuurlijk weer te horen tussen 8 en 9 op Radio 1. En dan is Salomon Kronenberg onze gast in de derde aflevering van onze zomerserie. En dan gaan we het hebben over zijn nieuwste boek Waarom de Hel naar Zwavel ruikt. Nou Straks op deze zender journaal en daarna Hollak Dok Radio. Dank. Een goede avond. Toch.